A ah, en de bij verkeersinformatie Goede 125 km file, daarmee kan de Spitser aardig door voor een dinsdag. De langste en de opvallendste file is de A9 Alkmaar-Amstelveen bij knooppunt Raasdorp, 10 km vanaf Bevenwijk Oost. Een auto bij Pech op de A12, Arnhem richting Utrecht bij Maarsbergen, 3 kilometer. De auto is stilgevallen op de rechte rijstrook. Op de A15 Rotterdam-Gorkum, 2 kilometer bij Sliedrecht-Oost. Dat heeft wel een groot deel te maken met het ongeluk aan de andere kant van die A15. Nijmegen-Gorkum, 5 kilometer nog tussen de afrit Leerdam en en gorkum Alle rijstroken zijn weer open. We zitten al in de 70ste minuut. Tjongejonge, dat is een flinke overtreding. En jou twee keer geel, dat kan zelfs wel eens duur komen te staan. Niet de hoogste prijs betalen voor kleur...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 Het Ondernemerspakket Internet en Bellen. Af en af 30 euro per maand, ex-BTW. Wordt u wel eens wakker van spierkramp? Kijk op spierkramp.nl Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen, de Tweede Kamer kiest vandaag de nieuwe voorzitter. Marcel Bril in Den Haag zet de kandidaten nog even op een rijtje. Ik spreek zo met de winnares van de Constantijn Huygensprijs, Joke van Leeuwen. En dan de zorgpremie. Gaat die nou omhoog of niet? Volgens zorgverzekeraarsvoorman André Rauwvoet wel. 100 euro. En dat is meer dan waar minister Schippers van Volksgezondheid op Prinsjesdag nog op rekende: 20 euro. Maar Chris Ome, bestuursvoorzitter van DSW, hoeveel extra gaan uw klanten nou betalen? 0 euro. Nou, meneer Ober, bestuursvoorzitter van DSW, goedemorgen. Goedemorgen. Dan ben ik wel benieuwd hoe u dan rekent. Nou, wij rekenen natuurlijk altijd goed op de eerste plaats. Ja. Maar uh, wat wij in ons persbericht ook gezegd hebben... het succesvolle inkoopbeleid van, van alle verzekeraars, moet ik erbij zeggen... op het gebied van uh, inkoop van geneesmiddelen... dat heeft zo zijn vruchten afgeworpen...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 Ja, Zorgverzekeraars Nederland, de voorzitter daarvan, de voorzitter André Rauwvoet... die zei dat die verhoging nog wel veel hoger zou kunnen uitvallen. Hoe verklaart u dat dan? Nou, dat kan ik moeilijk verklaren. Ik kan u wel zeggen dat het natuurlijk eigenlijk niet aan mijn branche is... om zich uit te laten over de premiehoogte. Iedereen weet dat DSW op de vierde dinsdag van september met de premie komt. Ja, en als je dan op Prinsjesdag of afgelopen vrijdag in het NRC daarover allemaal uitspraken gaat doen... dan is dat het gas voor de voeten wegmaaien... van degene die het dinsdag gaan doen. Ze weten dat we dat gaan doen. Dus ik zou, ik zou ze als willen adviseren vanaf deze plaats... voor het dan uh, uh, de rust te betrachten en eerst af te wachten... wat individuele verzekeraars doen om er dan een commentaar op te leveren. Ja, u, zegt het, uh, u zegt het netjes. U bedoelt eigenlijk mond houden. Klopt. <laughs> Hij sprak die namens u... Nee, hij heeft dus niet namens mij gesproken, want uh, anders zou ik hem hebben moeten volgen. Ja, en dat doet u dus niet. Um, is het, ik zal nog even argwaanend doorvragen, uh, meneer Omer, want is het niet een stunt om nu klanten te trekken om dan volgend jaar extra te verhogen? Nee hoor, want stel u voor dat we een te lage premie zouden hebben en heel veel klanten zouden krijgen, dan zouden we in onze solvabiliteit niet meer uitkomen. Uh, wat wij doen en wat wij altijd beloven te doen... is een net kostendekkende premie vaststellen. Dat hebben we gedaan. Er is een uh, gunstige ontwikkeling op het gebied van de farmacie. En ja. Die geven we gewoon door aan onze verzekerden. En nogmaals, ik verwacht dat alle verzekeraars dat zullen doen. En degene die dat niet doet, die dan dan toch een paar euro extra bovenop zet? Nou, laat ik zeggen, uh, het kan best zijn dat er een verzekeraar is... die twee of drie euro per maand extra rekent. Dat zou maar, nog kunnen. Uh, als het meer is dan dat, dan hebben ze wat uit te leggen. En dan zullen we ze daar zeker naar vragen. Meneer Omer, hartelijk dank. Niks te danken. Chris Omer hoort u, bestuursvoorzitter van DSW Zorgverzekeraar... die, zoals de traditie dat aangeeft... als eerste met de premie komt voor volgend jaar voor de basisverzekering. Het is 12 minuten, 13 minuten zelfs al over acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Eerste, echte dag, eerste dag van echt onderhandelen is achter de rug. De VVD en Partij van de Arbeid hebben vooral gepraat over financiën. Aan het eind van de gesprekken kwam een van de informateurs, Henk Kamp, nog wel even met een vrolijk gezicht naar buiten. Tja, ik lach nog hè. Wat zegt dat? <laughs> nou, het zegt vooral dat de onderhandelaars zijn met elkaar bezig geweest. En als er al iets te zeggen zou zijn, wat ik betwijfel, dan zeggen zij het. Ligt u op het schema? Um, we, ik, weet, ik weet niet welk schema. Heeft u al een schema gemaakt? Daar doen we ons best voor. Oh, dus het is er nog niet. Er is redelijk veel en we zullen zien wat er uiteindelijk uitkomt. Hè? Het resultaat telt. Het is zo dat wij um, diverse onderwerpen bij de kop hebben gehad. Het werk komt op gang. En we doen ons best om de vaten in te krijgen. Henk Kamp, gisteravond om half tien. Ik praat verder met verslaggever Marcel Bril in Den Haag. Marcel, goeiemorgen. Goeiemorgen. Heb je er nou een beeld van hoe het die eerste dag is gegaan? Ja, het blijft moeilijk. Het druppelde eerder op de dag gisteren al wel naar buiten... dat VVD en PVDA het bijna eens zouden zijn over het einddoel. En dat einddoel dat is dan het totaal te bezuinigend bedrag in 2017. Wat we hoorden zou dat 15 of 16 miljard euro zijn... waardoor je op 0,4 of 0,5 procent begrotingstekort komt. Nou, dat is nu bijna 3 dus dat zou een flinke hap eh, daarvan af zijn. Mochten daar inderdaad afspraken over zijn gemaakt... dan eh, is dat het uitgangspunt om mee aan de slag te gaan. Bij de vorige formatie was dat al een hele grote hobbel... die eigenlijk uiteindelijk niet te nemen bleek... met het gevolg dat de poging om tot Paars Plus te komen kapot liep. Maar als je het dan eens wordt over dat bedrag... Hè, als dat inderdaad zo zou zijn dat dat gaat lukken... dan moet dat bedrag nog wel eventjes ingevuld worden... Hm. samen met elkaar, met de VVD en de PvdA. En dat is natuurlijk... Een Opgave. Vandaag staat er weer een sessie gepland. In ieder geval vanaf het einde van de ochtend tot ergens midden van de middag. Nou ja, en misschien gaan ze daar dan al mee verder. En misschien zetten ze daar dan ook al wel stappen op. Ja, goed. Maar het is duidelijk, het gaat eerst over het geld. Ja. Van de nog te vormen regering naar het parlement. Voorzitter van de Tweede Kamer moet worden gekozen vandaag. Wie maakt de kans? Nou, tot nu toe zijn dat er drie. VVD-Kamerlid Anushka van Miltenburg, haar PvdA-collega Kadisha Ariep... en D66-geraad Schouw. Die hebben zich uh, aangemeld. Maar wie het gaat worden... Ik durf er, ook al heb ik niet zo heel veel geld, maar toch dat dan niet op te zetten. Vanmiddag of vanavond is er een, een geheime schriftelijke stemming. Alle 150 Kamerleden moeten dan op een briefje schrijven... wie volgens die volksvertegenwoordige uh, de Kamervoorzitter moet gaan worden. Het is niet vanzelf zo dat de hele fractie op dezelfde kandidaat gaat stemmen. Hier in Den Haag hoor je vaak de term fractiediscipline. Wat de fractie wil, doe jij als individueel Kamerlid ook. Maar dat hoeft nu niet zo te gaan, al verwachten ze bij de VVD idee wel dat iedereen op de eigen kandidaat stemt en steunt heel D66 Gerard Schouw. Zo wordt in ieder geval gezegd, maar toch weet je het niet. Bovendien, als er in de eerste ronde niet één kandidaat een meerderheid haalt, dan valt er iemand af en dan komt er een tweede ronde en die stemmen van de afvallen die moeten dan ook weer opnieuw verdeeld worden. Nou, die stemmingen die volgen na een openbare sollicitatieronde van al die drie kandidaten in de vorm van een debat. Daar kun je uh, heel goed in optreden, maar je kunt het ook duidelijk verpesten. En nog een onzekerende factor vanmiddag dus later het debat. Maar tot 12 uur vandaag mogen Kamerleden nee. zich nog aanmelden om ook mee te doen. En heb je aanwijzingen dat iemand dat nog gaat doen? Nee, nog niet. Nee. Oh, nou, nee, nee. Dus nou, dat. Uh, zijn we benieuwd. Ja. Dan blijft even afwachten. Ja, dan uh, zou je nog zeggen dat de VVD, de grootste partij die voorzitter levert... maar dat is niet meer zo. Hè? Nee, niet automatisch. Het parlement wil heel graag een open procedure hebben. Vroeger werd er uitgereild. Jullie hebben de premier, krijgen wij het voorzitterschap van de Tweede Kamer... en de ander weer van de Eerste Kamer. En ook nog eens een keer een grote partij... die de vicepresident van de Raad van State uh, levert. Nu is dat openen, met als voordeel dat ook een voorzitter van een kleinere partij... uiteindelijk uh, de kans maakt om uh, inderdaad voorzitter te gaan worden worden. Toch wordt er wel met een schuin oog gekeken naar die andere belangrijke banen. Bij welke partijen komen die terecht? De VVD is op dit moment goed bedeeld. Je hebt de premier op dit moment, Rutte. En wie weet gaat hij dat weer worden. Maar de VVD heeft ook uh, voorzitter van de Eerste Kamer. De PvdA die heeft de afgelopen zes jaar uh, voorzitter gehad. Gedi Verbeet. En de vraag is D66, dat is de zesde partij qua grootte. Heeft die uh, kandidaat voldoende draagvlak? Nou, ik noem een aantal uh, ingewikkelde bezwaren op voor die uh, uh, kandidaat. Have argumenten die bezwaren kunnen worden. Maar of dat ook een doorslaggevende rol gaat spelen, dat blijft onduidelijk. Wel weet ik dat dit soort debatten altijd verrassend verlopen tot nu toe. In 2010 bijvoorbeeld. Toen was naastzittend voorzitter Verbeet ook vvd abtroot Die leek favoriet, maar maakte zich in zijn termijn in het debat onmogelijk voor een aantal partijen. Hij pleitte ervoor dat kleinere partijen minder mogelijkheid krijgen om debatten aan te vragen en zo dus minder macht voor hem. Dat was tegen het zere been van onder andere de die stemde uiteindelijk voor Geddy de Verbeet. Die won. Het nou, geeft maar weer eens aan hoe moeilijk uh, de uitkomst te voorspellen is. Marcel Beul, we wachten op 12 uur samentje. Ja, ik spreek straks met Joke van Leeuwen. Zij kreeg gisteren de Constantijn Huigensprijs voor haar complete oeuvre. Nu de verkeersinformatie bij de AWB Kees Quartes. Normale spits met 135 kilometer file. Wat langere files op de a namers voor Amsterdam. Tussen Hoevelaken en Inbrugge. 7 kilometer... Naar Eindhoven vanuit Maastricht op de A2 bij knooppunt Leen de Heide 6. Op de A2 Den Bosch-Eindhoven bij Bokstel Noord 6 kilometer. De A9 ook bij Amstelveen 10 kilometer tussen Beverwijk en knooppunt Raasdorp. En daarnaast leept van een op de A12 Arnhem-Utrecht 3 kilometer bij Maarsbergen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Belangrijke schakel in de Noord-Zuidlijn. En Amsterdam krijgt vandaag zijn definitieve plek. Onder water in het IJ. Verslaggever Marno Remmers loopt er de hele hoogte dal rond. Langzaam komt de Jumbo langsgevaren. Terwijl de maaskracht ook aan het werk is. Het zijn wel scheepsnamen die passen bij zo'n stukje werk. Twee sleepboten, de lingen en nog een andere... sleuren een enorm betonnen gevaarte op zijn plek. Je ziet er eigenlijk niks van. Het is eigenlijk een beetje het idee van een ijsberg. Het grootste stuk zit onder water. Het is zo'n 100 meter lang, een vierkante bak. En hij is zes jaar geleden al gebouwd. En nou zei u net, hoe zwaar weegt dat ding... Um, ruim 12 miljoen kilo. Dat ja, kan je je toch niet voorstellen? Dat is het gewicht van een flatgebouw. is een licht gewicht, deze. Ja? ja? Die andere bakken zijn nog groter? Ja, die van vorig jaar die was uh, ruim 20 miljoen kilo. Dus het is inderdaad nauwelijks voor te stellen. Je, kan, je hebt geen flauw benul van hoe, hoe zoiets zo zwaar kan wegen... en dan nog maar 15 centimeter boven water uitsteken. Ja, je ziet er eigenlijk niks van, hè? Het is een soort ijsberg. Ja zegt meneer Jonker van de Noord-Zuidlijn... terwijl we kijken naar het ei waar het scheepvaartverkeer is stilgelegd. Links en rechts van mij een schip van Rijkswaterstaat... met een groot oranje zwaailicht erop. De politie ligt er ook bij dat er echt niks doorkomt gevaren. Dat kan ook niet pal achter het Centraal Station... omdat die tunnelbak nu dwars op het ei ligt. Toch wel een bijzonder moment, zei Peter Dijknet. Hij is de directeur van de Noord-Zuidlijn. Nou, op zich is het, het afzinken van uh, tunnelbak is, uh, zeker voor Nederland. Uh, dat is een beetje ons handelsmerk. We zijn daar, als Nederlanders zijn we daar wereldwijd uh, goed in, doen we vaker. Maar het is dan ook wel de plek waar we het doen. En natuurlijk de symbolische waarde dat we nu Amsterdam-Noord verbinden met de centrale stad. Ja, dat er naast de eitunnel dan de metrotunnel komt van de Noord-Zuidlijn... Een Noord-Zuidlijn die hier en daar toch al wat tegenslag heeft gehad. De meest actuele, de Vijzelgracht, deze week. Boorwater weggelekt, mensen moesten naar een hotel toe. Hoe is het nu daar? Nou, de situatie is uh, sinds gisterochtend uh, stabiel. En uh, uh, af, dus de panden hebben een, een geringe zetting gehad van een aantal millimeters. Dat ja, was. zetting dat gehad. wil zeggen een beetje verzakking hè? Ja klopt, een klein beetje uh, bewogen. Uh, ter vergelijking overigens uh, vier jaar geleden, gracht, toen ging het niet over 7 millimeter maar 25 centimeter. Dus wel een andere orde grootte. Uh, afgelopen nacht hebben uh, we ook wel hard, hard doorgewekt om het, uh, om het lek uh, het gat proberen te dichten. En uh, de situatie is licht verbeterd, maar het is nog niet, uh, nog niet opgelost. De mensen kunnen nog niet terug? De mensen die hebben uh, gisteravond aangeboden om uh, voor een aantal panden om uh, te overnachten. En uh, daar is ook gebruik van gemaakt. Uh, vandaag, de uh, laatste berichten die krijgen is vandaag dat de mensen terug kunnen naar hun, uh, hun huis. Um, en ook de winkeltjes, uh, de tweetal winkels, open kunnen. En uh, rond de middag uh, kijken we dan weer naar de situatie... of we zo uh, de nacht in, in kunnen gaan... of dat we wederom de mensen zullen aanbieden om de nacht in een hotel door te brengen. Die risico's zijn er niet op het ijs. Het scheepvaartverkeer ligt stil. Um, dit is de eerste van de drie tunnelbakken. Wanneer is Noord met Zuid verbonden? Nou, wij uh, doen elke week nu één tunnelelement... Dus dat betekent dat wij, als het weer meewerkt... de komende dinsdagen de volgende tunnelelementen afzinken. En dan gaan we ze aan elkaar maken en de verbindingen maken tussen die tunnelelementen. En dan verwachten we voor een aantal maanden dat we de verbinding gemaakt hebben. Ja, Peter Dijk was directeur van de Noord-Zuidlijn... terwijl je vooral vliegtuigen hoort overvliegen. Want ja, het, het is een heel spectaculair werkje, maar het speelt zich vooral onder water af... Um, die tunnelelementen worden aan elkaar gezet. Dat is millimeterwerk. Dan worden ze leeggepompt. En dan zou je over een paar maanden van de ene kant naar de andere kant kunnen lopen. Nou, dan moeten natuurlijk alle voorzieningen er nog in. De rails, alles wat te maken heeft met die tram en metrolijn. En uh, nou ja, dan zou het uh, dus ver in 2016, 2017 volgens mij pas zijn... dat je er echt doorheen kunt, uh, kunt rijden. Uh, er volgen nog twee tunnelelementen. Maar het betekent wel dat soms de voor Rens een beetje gestoord wordt. Want er komen hier nog steeds mensen met een brommetje aan... die denken dat de pont nog gaat. Maar nee, vandaag is er achter het station. De pont is verplaatst. Hier is even geen pont, Geen scheepvaartverkeer mogelijk. Vanmiddag om drie uur begint het gecontroleerd afzinken. Geweldig lijkt me dat. Iets gecontroleerd <laughs> laten afzinken. Fijn. Ja. <laughs> Zou je ook wel eens willen, hè? Ja. <laughs> Mario Gimmers. Hoort hem straks nog vanuit Amsterdam bij dat afzinken. De Constantijn Huigensprijs gaat dit jaar naar Joke van Leeuwen voor haar complete oeuvre. De slak in de slaap. De In de de vrouw, de vrouw. De vrouw. De vrouw. Mevrouw van Leeuwen, goedemorgen. <characterized> Een mooi voorbeeld van mijn euro. Ja, goedemorgen. Ja, maakt u het eens af het gaat nog verder, toch? Dit versje om te bompelen. Nee, dat is ongeveer het kortste, wat ik, het eenvoudigste wat ik heb geschreven. Ja, ja. maar het ja. gaat nog verder, hè? De, de slak zakt helemaal weg in de sla nog. Maar het, eh, ik, wat ik vooral leuk vind is natuurlijk dat alle soorten werk die ik gemaakt heb samenkomen. Dat vind ik echt fijn. Ja, hoe bedoelt u dat? Ja, eh, zowel voor kinderen als voor volwassenen, zowel proza als poëzie. Ja, en wat vindt u het leukst? Wat bedoelt u met leukst? Nou, voor volwassenen schrijven, of oh, ja, tekenen, of voor ja, kinderen. dat ik uh, zo, zowel tweejarige, tienjarige, als 35-jarige tien 35 uh, vormen kan zien. Ja, ja. ja, dat vind ik mooi. Gefeliciteerd trouwens. Dank u wel. Daar had ik mee moeten beginnen met deze <laughs> Dank u wel. prijs voor uw gehele goedemorgen. Ja. ja, goedemorgen. En ook nog eens 10.000 euro. Wat doet het u nog, de prijs? Want u heeft er al heel veel gekregen. Theo prijs, heel veel penselen, griffels, gouden ganzenveer ik keer weer wat natuurlijk. Het is uh, een grote eer om deze prijs te krijgen. En uh, ik ben daar heel dankbaar voor. Ja. Het, is een, het is een erkenning die uh, ja die doet je wat. Ja, uh, um, u bent um, nu aan het schrijven. U was aan het schrijven, vorige maand een roman gepubliceerd, ja. feest van het begin. U bent u ja. weer bezig met een kinderboek. Ja. Hoe moeilijk is dat om zo uh, steeds weer van genre te, te wisselen? niet moeilijk, maar ik doe het wel projectmatig. Dus uh, de, uh, die tijd dat ik nu aan de roman heb gewerkt, was ik ook echt alleen met die roman bezig. Afgezien van wat opdrachten natuurlijk. Maar uh, ik, doe, ik doe dan dat alleen. En als die roman af is, zoals nu, dan zet ik maar aan iets anders. Aan poëzie of aan een kinderboek. Dat, uh, het gaat niet allemaal door elkaar heen. Ja, en het illustreren. Kan dat wel samen gaan? En uh, dat tekenen en illustreren, dat, uh, ja, dat gaat dan meestal samen met een kinderboek. En dat... dat uh, dat is dan ook iets wat ik alleen maar doe. Dan zit ik echt uh, ma maanden alleen te tekenen. Ja. En komt dan eerst de tekst en dan de tekening of andersom? Nee, dat komt uh, tegelijk in mijn hoofd. Maar uh, ik maak het niet meteen, uh, ik werk het niet meteen uit. Want ik heb natuurlijk met de layout van pagina's en zo te maken. Mm -hmm. Maar ik weet dan wel vanaf het begin uh, waar ik beelden wil hebben... en hoe die beelden eruit zouden moeten zien, dat wel. Ja, het lijkt me zo mooi als je dat inderdaad allebei kunt. Dan. Ja, dat is heel mooi. Uh, Tegenwicht, want uh, ja, zonder woorden, maar alleen in kleur denken of in vorm, dat is weer iets heel anders. Dus ik ben blij dat ik het allebei heb. Wat tekent u op dit moment? Ik ben op het ogenblik met acryl aan het schilderen voor een uh, kinderboek. U, uw eigen kinderboek? Uh, iets wat ik, ja, ja, ik doe het altijd alleen voor mijn gewerkt. werk. Ja, ja. Waar, waar gaat het over? Uh, dat ga ik nog niet verklappen, want ik Ach. ben nog niet in het stadium om dat te verklappen. <laughs> maar ik heb gelukkig dus net iets helemaal afs, die roman, uh, gepubliceerd. Dus, uh... ja. Zit het wel vol innemende wezens, zoals de jury schrijft? Innemende wezens, ja. ja. ja zo zou je het kunnen zeggen. Dat ja. Het woord wezens, dan, uh, het, zijn blij, het zijn altijd mensen hoor, maar wel innemende wezens. Ja. Ja. En, en heerst er ook een tedere anarchie? Eh, Want dat, dat is dat uw handelsmerk. Ja dat, ja, dat is uw handelsmerk, lees ik. Ja, nee, dat, dat klopt wel, denk ik, ja. ja. Ik vind het wel heel mooi omschreven. Ik, uh, ja, ik ben daar wel blij mee met zo'n omschrijving, jazeker. Nou, dan blijven wij in gespannen afwachting waar dit over gaat. U had ook nog geen titel? Uh, nee, dat kan ik me niet verklappen. Maar ah. Feest van het Begin is een, een titel die af is, dus uh, laten we het daar nog maar even bij houden. Ja, doorhouden. goed zo. Nou, uh, mevrouw van Leeuwen, nogmaals gefeliciteerd. Dank u wel. En hartelijk dank dat u even aan de telefoon wilde komen. Dank u wel en bedankt voor de felicitatie. Goedemorgen. Goeiedag verder, dag. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie.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 Mako, kennen 3-in-1 fotoprinter van 129 voor 99,99 euro. ,99. Radio 1, het nos journaal. Gent wil dat de kerncentrale in Bosle wordt stilgelegd en de zorgpremie gaat niet omhoog bij DSW. Goedemorgen, half negen is het, ik ben door op negens. De kerncentrale van Bosle moet worden stilgelegd, terwijl de Belgische gemeente Gent. Gent heeft twijfels bij het reactorvat. Dat zou niet meer goed zijn. Het vat is gemaakt door de Rotterdamse Droogdokmaatschappij... die ook de vaten in twee Belgische kerncentrales maakte. Daarin zijn onlangs scheurtjes ontdekt. Reden voor Gent om borstelen te vragen om ook daar het reactorvat te onderzoeken. Volgens de directie van de kerncentrale is dat niet nodig... omdat het vat in borstelen van een ander soort staal is gemaakt dan de vaten in België. Goed nieuws over de zorgpremie, want bij de eerste verzekeraar... die de nieuwe premie maakte, DSW, gaat die premie niet omhoog. Het is voor het eerst sinds 2009 dat de premie niet stijgt. En dat is opvallend, omdat de zorg wel duurder wordt... zegt verslaggever Bart Kamphuis. DSW zegt nu dat dat gecompenseerd kan worden... door uh, enerzijds natuurlijk een hogere bijdrage. We zullen meer zelf moeten gaan betalen. Maar anderzijds ook omdat uh, verzekeraars slimmer kunnen gaan inkopen. Nou, als je dan alle plussen en minnen met elkaar verrekent... dan kom je, zegt DSW tenminste, uiteindelijk uit op ongeveer nul. DSW is ieder jaar de eerste die de nieuwe premie bekendmaakt. Meestal is dat een goede indicatie... van wat de andere zorgverzekeraars gaan doen. China heeft Japan gewaarschuwd. Het land tolereert geen enkele aantasting van de soevereiniteit. Dat zei een Chinese onderminister. Die waarschuwing werd gedaan op een eerste overleg tussen China en Japan... over een omstreden eilandengroep... Twee landen claimen de eilandjes en maken er al een tijd ruzie over. In heel China braken er rellen uit de afgelopen weken... maar de rust is nu wel wat weergekeerd, zegt correspondent Karen Eshuis. Zijn er geen demonstraties meer te zien? Wat je nog wel ziet, is dat de Japanse restaurants langzaamaan weer opengaan hier in Peking. Maar dan wel met een grote Chinese vlag voor de deur. om maar duidelijk te maken: wij zijn misschien wel een Japans bedrijf. of een Japans restaurant. Maar we hebben wel een Chinese achtergrond. Dus val ons niet aan. Het is allemaal nog heel voorzichtig. Meld misdaad anoniem. De tiplijn waarop mensen anoniem informatie kwijt kunnen over criminaliteit. krijgt veel waardevolle tips binnen. maar liefst 83% van de tips is bruikbaar. Ongeveer de helft van die tips gaat over drugs, zegt directeur Wesselink. Brandbommen en plantages in een woning. Een maand geleden is er nog een dodelijk slachtoffer gevallen. Dus dat is een grote factor. En de andere is ja, de handel in drugs en de overlast daarvan. Die baart mensen zorgen en daar bellen ze over. Ze hebben er ook de pest aan. Dus ze, ze, We merken dat mensen bellen omdat ze ofwel bang zijn... of dat ze de pest hebben aan, de, aan die criminaliteit in hun omgeving. Ongeveer ieder half uur wordt de tiplijn een keer gebeld. In de tien jaar dat de lijn nu bestaat... waren de anonieme tips goed voor het oplossen van 9000 misdaden... En het oppakken van 13.000 mensen. En het aandeel Facebook is opnieuw hard onderuit gegaan op de beurs in New York. Gisteravond stond het aan het einde van de dag op ruim 9% verlies. Dat betekent dat het nog maar ongeveer de helft waard is van wat er bij de introductie voor moest worden betaald. Dat het zo slecht gaat met Facebook komt door tegenvallende reclameinkomsten. Het bedrijf kan maar lastig geld verdienen op smartphones en tablets. Dat was nieuws overzicht. Het weerbericht van Weer Online. Op dit moment trekken over het uiterste noordwesten enkele buien. In de rest van het land is het overwegend droog met in het westen op verschillende plaatsen zon en in het oosten meer bewolking. Er staat een matige zuiden tot zuidwestenwind die aan de kust en op het IJsselmeer krachtig is. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Verspreid over het land ontstaan buien en daar wezen ook kans op onweer. De wind rijdt naar het zuiden en neemt af naar madig in het binnenland tot vrij krachtig aan zee. En het wordt 17 graden in het noorden tot plaatselijk 19 graden in het zuiden.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 ANW ah, Verkeersinformatie. Het lijkt erop alsof de spits al weer over het hoogtepunt heen is. 115 kilometer. Bij Amsterdam staan wat langere files op de A8 en op de A9. Wat verder opvalt de A2 Utrecht-Eindhoven tussen knooppunt Empel en knooppunt Zucht 4 kilometer. Op de A9 vanuit Alkmaar-Amstelveen is de file 9 kilometer lang tussen Beverwijk-Oost en knooppunt Raasdorp. Een auto met pech op de A10 bij de Koentunnel voor de rechte rijstrook. Daardoor file vanaf de afrit Haarlem ten aan knooppunt Koenplein 3 kilometer... De treinreizigers tussen Nijmegen en Venlo moeten rekenen op een uur vertraging. Er is een aanrijding geweest, en daarom rijden tussen Kuik en Boksmeer geen treinen. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Ah, het is een eerste generatie Chevy Silverado uit 2001. Ik denk een Volkswagen GTI. <laughs> Moet die wel beter afgesteld worden. Hoe goed de uitzendkracht ook.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 7 minuten over half negen. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal te volgen op internet via nos.nl. In Libanon zijn de scholen ook weer begonnen, gisteren. Veel klassen zitten nu ook kinderen van Syrische vluchtelingen. En die hebben er een apart probleem bij, want Libanon is nog altijd erg gericht op Frankrijk. De meeste scholen zijn daarom Franstalig. Maar Frans, ja, dat spreken de Syrische kinderen niet.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 Op de achtergrond is er een psycholoog die de kinderen in de gaten houdt. Uh, uh, uh, could... Soms zie je dat het niet goed gaat met de kinderen op school. Uh, could... Dat ze niet praten, uh, dat ze niet meedoen, uh, dat ze afwezig zijn. Dat de uh, schoolresultaten achterblijven. Uh, Soms zelfs dat ze uh, agressief worden, omdat ze natuurlijk van alles hebben meegemaakt. Het zijn kinderen op een school, maar boven alles zijn het natuurlijk vluchtelingen.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 To Show me you understand And that something happens to me That's some kind of wonderful That anytime my little world seems blue I just have to look at you Michael Bublé hoort u met Some Kind of Wonderful. Met Roland Stekelenburg bespreken we Facebook. Het gaat niet zo heel wonderful, maar bergafwaarts met het bedrijf. Tenminste, qua beurswaarde. De verkeersinformatie is bij de ANWB. Kees Kvaks. Die spits gaat ook bergafwaarts, maar dan in de goede zin. Dat is mooi. Ja, de 120 kilometer is er. We zijn nooit in de buurt geweest van 180 kilometer. Kortom, het viel eigenlijk erg mee vanochtend. Niet overal. De A9, Alkmaar, Amstelveen, 10 kilometer. Tussen Beverwijk Oost en Knoop en op de A10 vanaf watergas Watergasmeer naar knooppunt Koenplein... een pechgeval bij de Koentunnel. Er staat 4 kilometer tussen Meer en Westpoort. De auto is stilgevallen op de rechter rijstrook. A58 bergen op zo'n Breda, een aanrijding. Daardoor in de file vanaf Industrieterrein en in Vosdonk... tot aan Etteleur 4 kilometer. De linker rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 journal met Marcel Oosten.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 China die is daar natuurlijk helemaal niet blij mee, want China die claimt niet alleen die Jouyu-eilanden... -Jou maar die zegt ook nog steeds dat Taiwan Chinees grondgebied is. Oh, ja. Dit maakt het niet eenvoudiger, uh, Karen. En ondertussen gaan China en Japan wel weer praten. Waarover? Ja, inderdaad. Vandaag komen in Peking de Chinese onderminister, de vice-minister van Buitenlandse Zaken... en de onderminister van Japan uh, bijeen.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 Ook gisteravond ging het aandeel op de beurs in New York weer onderuit... met bijna 10 Wat is er aan de hand met dat populaire sociale netwerk... waar bijna wereldwijd een half miljard, nee, een miljard zelfs, mensen lid van zijn? Roland Stekelenburg is hier, Roland. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, jouw verhaal aanhoorde een paar maanden geleden. Heb jij geen aandelen? Nee, klopt. Ik want, heb ze nog steeds niet gekocht. Nee, want nee. het is gewoon te onzeker. Het verdienmodel is niet duidelijk. Nou, dat blijkt uh, nu ook wel, hè. Uh, uh, de aanleiding nu voor de enorme koersdaling... was een analyse in een financieel tijdschrift in Amerika. Dat blad heet Barons. En daar wordt eigenlijk het complete businessmodel van Facebook... Uh, uh, ter discussie gesteld. En ja, Het belangrijkste, dat, dat hoor je ook overal... Hè, dat het verkopen van advertenties op de mobiele uh, versies van Facebook... dat, dat lukt Facebook maar, maar zeer matig. En dat is een hele belangrijke reden... dat de beleggers niet zoveel vertrouwen uh, hebben in de winstgevendheid van Facebook. Maar er zijn nog veel meer redenen. Maar geven we ook die advertenties. Wat is, uh, is het probleem dat ze ze niet kunnen verkopen... of dat het ook technisch op problemen staat? Nou, Facebook is helemaal gericht op de browser, op je, op je pc. En uh, daar is ruimte voor advertenties. Dat is een groot scherm. En op dat kleine schermpje, ja, als je dat, daar iets op wil doen met Facebook... en je wil fotootjes bekijken... er is eigenlijk geen ruimte om er een advertentie naast te zetten. En Facebook heeft dat probleem eigenlijk nog niet echt goed op weten te lossen. Hm. Um, maar er zijn nog wel meer dingen. Je ziet dat de hele telefoons gaan richting apps. Nou, dat weet jij ook. Jij, uh, iedereen heeft het erover. Zelfs jij. Ja, weet. En ik Facebook, weet. Ja. de gebruikswaarde daarvan... is er helemaal op gebaseerd dat het altijd open staat. Dus je hebt Facebook altijd open staan en dan werkt het. Nou, met die apps, ja, je hebt of de een open of de andere. En of er draait er een in de achtergrond. En ook dat probleem heeft Facebook eigenlijk niet goed opgelost. Uh, en er komt er nog één element bij, als ik dat nog even ja. mag noemen... Uh, bij de beursgang van Facebook hebben heel veel werknemers heel veel aandelen uh, gekregen. Uh, hun opties verzilverd. Uh, maar ze mogen die aandelen pas verkopen na een half jaar. En dat gaat dus de komende maanden uh, gebeuren. En dat zet de koers ook nog weer eens enorm op. Dus er een aan aandelen. Dus, ja. dus alles bij elkaar, ja, is dat geen goed nieuws uh, voor Facebook. Nee, wat, wat kunnen ze eraan doen of waar zijn ze mee bezig? Nou, het, het tijdschrift waar het in stond, Barron's, suggereert eigenlijk dat Facebook gewoon een abonnementsgeld zou moeten gaan vragen. Nou, dat is natuurlijk een ongelooflijk slecht idee, want op internet, ja, alles waar je abonnementen voor moet gaan betalen, daar haken mensen onmiddellijk af. Dus daaruit blijkt al dat het door een financieel expert is geschreven en niet door een internetexpert. Je denkt niet dat de, de Facebook-klanten inmiddels uh, er zo afhankelijk van zijn geworden dat ze dat gaan doen? Nee, kijk, je ziet mensen switchen net zo makkelijk weer van uh, mobiel, uh, mobiele telefoon of van sociaal netwerk. We hebben het ook met Hives gezien. Dat was met afstand in Nederland het meest populaire sociale netwerk. Is nu helemaal weggevaagd. Althans in de vooral oudere mensen. Niet jeugd door Facebook. Dus ja, dat, dat gaat allemaal zo ongelooflijk snel. Dat lijkt me niet zo'n goed idee. Ja, en dan is er nog iets met de gezichten van alle Europeanen. Wat gaan ze daarmee doen? Ja, daar is veel gedoe over geweest met de privacy. Dat was een nieuwe dienst. Hè? Dat, dat uh, uh, foto's automatisch herkend werden. En dan suggereerde Facebook jou is dat niet die persoon of die persoon. En dan kon je dat bevestigen, dat noemen ze taggen. Nou, daar zijn privacywakenhonden helemaal niet blij mee. En, en naar nu blijkt, gaat Facebook die hele functie half oktober schrappen voor alle Europeanen. Dan naar de iPhone. De iPhone 5 is te koop in grote delen van de wereld, vanaf vrijdag ook in Nederland. En het leidt al tot opstootjes en vechtpartijen en lange rijen voor winkels. Het verkoopt dus goed. Ja, 5 miljoen iPhones over de toonbank in de eerste 72 uur in Amerika, het eerste weekend. En toch was iedereen teleurgesteld. Uh, want ze hadden gezegd 6 miljoen, 10 miljoen. Uh, totaal overspannen verwachtingen. Uh, er werd al gezegd dat de iPhone de Amerikaanse economie, geloof ik, moest redden. Nou, het is nog net niet zo dat, dat uh, Apple de regering moet gaan vormen... maar ik vind het allemaal een totaal overspannen uh, gedoe eigenlijk. Ja, en ze maken ook foutjes, want uh, het loopt niet zo lekker met de kaarten uh, op iPhone. Wat is er aan de hand? Nou, er is meer aan de hand. Apple en Google hebben ruzie. Uh, dat komt omdat Google eigen telefoons is gaan maken, eigen besturingssystemen. Dat heet Android, iedereen kent dat wel. Uh, daarom heeft uh, Apple de Google-diensten van de iPhone verwijderd... En dus wel Google Maps als YouTube. Uh, voor Google Maps uh, heeft de iPhone een alternatief in samenwerking met het Nederlandse TomTom. Ja. En ja, daar zitten wat kinderziektes in. En er wordt uh, op internet ontzettend uh, veel uh, ongein over gemaakt en gelachen. Ik denk zelf dat die foutjes uh, snel uitgehaald zullen worden. Maar we hebben hier dus wel echt te maken met een soort van uh, ja, hele grote strijd tussen Apple en Google, waar op dit moment de consument een beetje slachtoffer van is, want ook de YouTube-app is bijvoorbeeld gewoon van de nieuwe iPhone verdwenen. Hmm. Ja, en dat, dat, dat, is, dat is een slechte zaak natuurlijk. Waar, waar, waar, waarom doen ze het zo? Waarom spelen ze het zo? Uh, locatie is ongelooflijk belangrijk. En hoe het aanvankelijk was het dus zo dat Google van elke iPhone-gebruiker precies wist waar die persoon was. Want op het moment dat je een Google Map gebruikt, dat weet uh, Google uh, exact. Uh, en dat is het belangrijkste verdienmodel. We hadden het er net bij Facebook ook al over voor al die mobiele telefoons. Ja. Dus Google verdient daar heel veel geld aan. Nou, Apple wil dat natuurlijk niet laten lopen, want die wil ook geld verdienen met, met hun apparaten. En ja, die uh, heeft nu daar dus een alternatief voor bedacht. Met name omdat die informatie zo waardevol is. Van ja. waar ben je? Want daaromheen kun je zogenaamde lokaal gebonden advertenties uh, gaan geven aan je klanten. Uh, het is natuurlijk heel vervelend voor de consument dat wij daar eigenlijk een beetje de dupe van worden. Uh, want ja, uh, ik vind de YouTube-app toch wel erg handig op mijn iPhone. Nu kun je die weer gewoon downloaden, uh, downloaden uit de App Store. Maar ja, dat we geen Google Maps meer erop hebben, vind ik toch wel een, uh, een minpuntje. Ja, um, maar in welk, Waar zijn we in terechtgekomen? Een soort wederzijdse pesterij? Of, of hoe? hoe? Nou, hier zijn de dit? belangen zijn echt enorm groot. Uh, in de Eerste iPhone hebben Apple en Google samen opgetrokken. Toen had Google nog totaal geen belangen in telefoons, in besturingssystemen en dat soort dingen. De eerste iPhone stond helemaal vol met Google-applicaties. Uh, Apple heeft daar nu gewoon een einde aan gemaakt. En ze zijn niet de enige. Amazon, De andere grote uh, partij in Amerika Spelen, ja. heeft dat ook gedaan. Die heeft ook alle Google Maps van hun tablet en uh, apparaten verwijderd. En wat ik al zei, echt de reden is echt strategisch op hoog niveau. Uh, ze geven geen informatie meer zomaar aan Google waar hun klanten zich bevinden. Nee. Want Google verdient daar heel veel geld aan. Nee, maar hoe, hoe slim of hoe dom is dat? Want uiteindelijk, wat jij al zegt, de klant wordt de dupe. En ik dat, denk, dat treft natuurlijk de hele sector. Apple heeft nu op korte termijn even een probleem... omdat hun kaarten wat minder goed werken dan, dan de Google Maps. Je zult de komende maanden zien dat dat uh, verbeterd wordt... en dat die kinderziektes er echt wel uitgaan. En dan denk ik dat dit op lange termijn voor Apple... een hele goede, belangrijke, strategische keuze is. Maar ja, die oorlog met Google gaat door. Ja. Uh, en wij zullen dat als consument op alle, alle plekken uh, steeds Zal nog vaker meer komen. tegenkomen. Ja, ja. oké. Okay. Roland Stegelenburg, dankjewel. Heel ouderwets gaan wij naar een locatie... Maar nog Remmers in Amsterdam. Tja, het is me een heel werk hoor, die Noord-Zuidlijn. Vanmorgen vroeg zijn ze al begonnen. Het ei is afgesloten, de pont omgeleid. En in het water een blok beton, een tunnelstuk van 12 miljoen kilo. Een waar flatgebouw, maar dan onder water. Twee sleepboten erbij, slepen dat ding op zijn plek. Dat gebeurt allemaal aan de kant van Amsterdam-Noord. Nog twee tunnelelementen moeten er volgen. En dan over een paar maanden, dan ligt er dus eigenlijk een soort tweede eittunnel. Eentje waar je dus van noord naar zuid en omgekeerd doorheen kunt lopen. Maar later moet daar natuurlijk de rails van de metro in. Inmiddels staan we op Amsterdam Centraal. Hier zijn ze al een stuk verder. Ik heb net een paar helmen gezien die zijn druk bezig. Met uh, een van de metrostations voor Amsterdam Centraal. Daar waar ook uh, de bussen staan. Er staat een grote tankwagen met vloeibare stikstof. Ik zei net, het lijkt wel of dat u een ijsbaan aan het aanleggen bent. Ja, zei die man toen. Maar ik weet er ook niet veel van. Ik kom ook maar net kijken. Het stikt van de werkzaamheden en het is eigenlijk al jaren bezig. Vijzelgracht, gisteren nog in het nieuws. Omdat daar toch weer wat boorwater was weggelekt. Er zijn er wat panden gaan zetten, zoals het heet. Een paar millimeter gezakt. Mensen zouden vandaag toch wel weer terug mogen. En de winkels zouden ook weer open kunnen op de Vijzelgracht. Maar ja, zei vanochtend een van de projectmanagers... dat hoort er allemaal een beetje bij, hè? Het is toch ook een mooi kunststukje? En dan hebben we ook weer wat problemen op te lossen. Ja, zegt dat wel. Goed, um, ik ben in afwachting van de man die mij een metrostation kan laten zien... bij Amsterdam Centraal, wat zo'n beetje klaar is... Dan gaan we daar eens eventjes kijken waar die, tunnel dan, die tunnelbak die ze aan het aanleggen zijn op uit gaat komen. Hier onder Amsterdam Centraal. Waar de laatste schakels worden gelegd van een, je mag wel zeggen, halstarige ketting. De chaos in Harem was te voorkomen geweest. Nou ja, het had wel voorkomen kunnen worden als er maar een alternatief feest georganiseerd was geweest. Als de politie echt wilde, dan hadden ze gewoon heel haren afgesloten. Het is groepsgedrag. Op een gegeven moment slaat de pan in de pan. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling. Een gast in de studio. Hoe je het ook went of verkeert, je kunt het nooit helemaal voorkomen. En uw mening die telt. Ik wou dertig vriendjes uitnodigen. Stuur een leuke kaart. En de ze had niets gebeurd. Luister vanmiddag van half twee tot twee naar stand.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.